Van 9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Steeds meer gemeenten maken afspraken met woningcorporaties om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Een woordvoerder van Edes, de koepel van woningcorporaties, zegt dat het toevoegen van betaalbare woningen nodig is om de stroom vluchtelingen met een verblijfsvergunning te kunnen huisvesten. Maar volgens minister Blok is dat niet nodig.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 De 34-jarige Gerson Galvez zou de leider zijn van een drugskartel in de buurt van de hoofdstad Lima. Dat verantwoordelijk is voor een groot aantal moorden in de regio. Galvez werd zaterdag opgepakt door de Colombiaanse politie. Het weer, veel zon bij 13 tot 18 graden. waait een stevige zuidwestenwind. Later op de dag meer bewolking. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 7 kilometer. Een half uur verdraging. Dat is na een ongeluk met een olielekkage. De linker rijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoop met Holendrecht 4 kilometer. Dat is een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam langzaam rijden tussen Leidschendam en Zoeterwoude. De A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en harningsveld Giessendam 6 kilometer. Daar is na een ongeluk de rechter rijstrook dicht.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 De is is begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Met de Jam en het Town Cold Mellis. Ja, hij is inmiddels uh, weer tegenover mij uh, gaan zitten. Heb je het zo druk, hoor? Ja, ik was nog even kijken naar de GP-update. Oké, okay, de GP-update. Nou, zo dadelijk veel meer over de Grand Prix in uh, Sochi van uh, Willem van Deze. En wat gaan we nog meer allemaal doen? Ja, we gaan om uh, kwart over drie even kijken naar hoe het staat met de voetbalwedstrijd Hillegom tegen de Veteranen 1. En Willem van Densen gaat daar iets over vertellen. Huh? Toch? Nee, over nee? de Formule 1. Oh, over de Formule 1. Ja, oh. ja, ja, ja, ja. Oh. En uh, wij volgen de wedstrijd vanmiddag van de veteranen 1. Spelen uit tegen Hildegon. Oh, dus ik hoef helemaal niks te doen uh, aan, de, aan de GP. Aan de GP, jawel. Kwart over vier. Ja, maar wat gaat Willem van Denzit dan doen? Ja, die gaat de, de kwalificatie doornemen. Oh. Snap je hem? Kijk. Kijk. Dus ik zit nu eigenlijk werk te doen wat Willem nog wil doen. Uh, ja, als je daarmee <laughs> bezig bent, dan uh, ja, inderdaad... Verder hebben we om uh, half, uh, half vier hebben we de evenementagenda... wat er allemaal te doen is in Zandvoort. En we hebben nog wat aanvullende nieuwsberichten voor u dit uur. Oké, okay, lekker blijf luisteren naar CFM en heel veel lekkere muziek. Waaronder Justin Bieber. Hier is What Do You Mean?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 maar ook op uh, internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En via onze site blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. I wanna dance by water the Mexican sky Drink some margaritas by and blue light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 Op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze zin van Last Frequencies. Are you, are, the, are you with me? CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, are you with me, Willem van Dessen? Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Hoe is het met de veteranen? 1? Die zijn net begonnen aan jezelf, denk ik. Ja, inderdaad, dank je wel daarvoor. Nee, we hebben je uitgenodigd om de Formule 1 kwalificatie van vanmiddag te volgen. Uurlang heb jij in spanning gezeten in onze ontvangstruimte. Ja, dat klopt helemaal. Formule 1, de Grand Prix van Sochi dit weekend. Sochi, bekend van de winterspelen in 2014 met heel veel medailles voor Nederland... Veel succes voor Nederland daar uh, natuurlijk. En we gaan hopen dat dit weekend ook succes is uh, dan voor Max Verstappen op Sochi. De plaats aan de Zwarte Zee, omringd door de bergen. Heel mooi uh, circuit ook, uh, wat rondom de Olympische accommodaties uh, gaat. Kwalificatie was het. Kwalificatie is verdeeld over uh, drie segmenten. Q1, Q2, Q3. In Q3... 1 vallen de zes auto's af. In Q2 vallen er weer zes af. Blijven er tien over. Die gaan strijden om de pole position. Max wist zich wederom, en dat is de vierde keer dit jaar, op te werken, zodat hij Q3 mee kon doen. Dus bij de beste tien te kwalificeren. Wie dat ook waren, waren uiteraard. Nico Rosberg en uh, Lewis Hamilton, uh, de twee Mercedes-rijders. Hamilton uh, wereldkampioen op dit moment. Uh, zit hem wat tegen uh, dit seizoen. De laatste zes wedstrijden al gewonnen op rij door uh, Nico Rosberg. In China was het Hamilton nog de, die motorprobleem uh, had in de kwalificatie. Daardoor achteraan moest starten. Tot nu toe uh, ging het goed in uh, Q3, of, uh, Q1 en Q2. Q3 kon uh, Hamilton wederom niet rijden... Vanwege motorenproblemen. Uh, mm. Vandaar dat hij uh, geclasseerd staat als tiende. Het kan zijn dat hij nog verder uh, naar achteren gezet wordt. Indien er een motor uh, gewisseld moet worden. Nico Rosberg uh, reed lachend uh, naar de polfietsen. Uh, wederom met op een tweede plaats uh, Sebastian Vettel in de Ferrari. Vettel wordt echter ook uh, vijf plaatsen teruggezet. Want die heeft de versnellingsbak uh, gewisseld. Dat mag wel, maar dat mag na zes wedstrijden pas. En dit is pas de vierde van het seizoen. Dan krijgen een straf van uh, vijf. Uh, plaatsen teruggezet. Dus Vettel gaat ondanks zijn tweede tijd starten vanaf uh, positie uh, 7. Op de tweede, derde was uh, Valtteri Bottas. Uh, die schrijft dus op uh, naar de voorste rij. Vierde Raikkonen, vijfde Massa, zesde Ricardo, zevende Sergio uh, Perez in de Force India. Achtste is het dan de local hero in Rusland, Dani Kifat in de Red Bull. En negende vinden we terug uh, Max Verstappen. Die vertrekt dus van de vijfde rij en dat doet hij samen met uh, Lewis Hamilton. Zo, een mooie prestatie uh, van Max, ook vandaag weer. Jazeker, want uh, als we dan even kijken, je wordt altijd gemeten aan je teamgenoot. Uh, uh, in het geval van uh, Max Verstappen is het uh, Carlos uh, Sainz, junior... En Zijns, uh, Junior, uh, junior ja, die wist niet verder te komen als een elfde plaats. En als we kijken naar het seizoen, dan, vier wedstrijden oud. Uh, er staat uh, stand uh, in kwalificatie. Is 3-1 in het voordeel van Max Verstappen ten opzichte van zijn teamgenoot. Ja, en als je kijkt naar de Red Bulls uh, ten opzichte van uh, Max Verstappen in de Torre Rosso, dat uh, verschil valt ook wel mee. Dat is uh, heel uh, minimaal uh, dat verschil. Ja, Dani uh, Ricciardo uh, op de zesde plaats. En, uh, Fiat de achtste en Max daarachter uh, op de negen. Oké, okay, ja. Nee, want ik, uh, ik heb het er eigenlijk over wat de roddel gaat. Nou ja, roddel. Dat uh, Max volgend jaar in een Red Bull gaat rijden. Hoe zit dat? Nou ja, die kans uh, is uh, vast uh, aanwezig. Alleen het seizoen is het nu pas in de vier wedstrijd. We hebben twintig uh, wedstrijden. Uh, ja, en wat uh, door... Uh, Red Bull bekendgemaakt is, is dat ze pas in augustus uh, tijdens het weekend van de Grand Prix van België uh, kenbaar gaan maken wie waar gaat rijden voor hun. Maar de kans dat Max naar Red Bull gaat is uh, best aanwezig. Nou, dat zou uh, mooi zijn Willem. Kijken we nog even naar het circuit. Hij zegt uh, inderdaad een uh, mooi circuit, maar betekent het ook uh, dat de rijders uh, goed kunnen inhalen op dit circuit? Mogelijkheden zijn er wel degelijk uh, om in te halen Daarin, in uh, Sochi. Het is ook een uh, baan uh, die niet echt uh, voor de banden, echt de banden vreet. Het, uh, we hebben de afgelopen races uh, Grand Prix gezien met vele pitstops uh, voor banden wisselen. En het kan heel goed zijn dat het uh, hier uh, één keer uh, gebeurt uh, per rijden. Oh, oh? oké. Okay. Dus dat wordt spannend. En wie staat dan op, op welke band? Dat is dan de vraag natuurlijk. Dat is uiteraard de vraag. Maar uh, net uh, wat ik zeg... het asfalt is uh, dermate dat het niet zo uh, vreed van de banden. En dan kan je, uh, afhankelijk van de strategie waar je voor kiest... Uh, kan het met één pitstop uh, kan voldoende zijn. Nou, morgen dus een uh, mooie uitgangspositie voor onze landgenoot... Max Verstappen vanaf de negende plek. Zeker wel. En uh, finish hier uh, morgen ook uh, in de top 10 gaat hij wederom uh, de punten uh, binnenhalen. Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel Willem. En morgen gaan we de race volgen vanaf twee uur. Jij zit ook uh, voor de buis neem ik aan. Uiteraard. Gaan Uiteraard. Oké. Okay. Dankjewel Willem van Densen. Dat wat betreft de race van Sochi. Morgen vanaf twee uur live te volgen op diverse tv-kanalen. Ik zit los te blijven hopen op, Leg ik me af misantroop? Was niet voor de liefde van mijn minx. Nou, dan gaf ik het alleen op. Vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt: beter als ooit. Historiek is pleit, we beter in gegaret. De grote hoop we hebben niks gezien, niks gehoord. Brandje neer, een brand torch dag. De haas tot in de achtertuin. We zitten in je politieke landkaart. Of we verloeien alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen geur desondanks. Ze klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet alles. Morgen misschien. Ik kan vaak nee nee nee, ik wel, maar het zit me niet mee. Dan geven door problemen, vochtige melodie, De tonen op zoek naar mijn filosofie, maar zonder grote denkers en ik nee nee. En of ik al terug geloof in iets. Ik straat op het ongelofelijke. Mocht geef dit nodig om te kaderen, om alle bonheur of mijn chance te kunnen plaatsen. Om je in te kunnen voelen met de generaalsen. Voor kracht om de bladzijden om te draaien. Hm. En we weten dat de tijd dringt, dus ik slaag de snor aan en zet mij even stil. Antwoorden neem ik niet alleen mijn lied tot in de ziel van de wereld, mijn woorden melodie. De kennis weet het, weet helemaal niets. Misschien dus hebben we het best nog een dag of twee, want we zijn nog niet klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet af, morgen weer. En deze single is helemaal hot bij onze zijderburen. En hebben we het over de Belgen natuurlijk. Joor de Horizon van Tourist MC. En hier is Dualipa. De nieuwste hits we horen uit Europa. Luister dan elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf naar collega Maurice Mulder. Hij presenteert ze voor je, hoor. de Euro Breakdown. Jawel, daar hoor je in. De hits uit Europa keurig netjes door uh, Mo op een uh, rij gezet. Ja, en uh, van, uh, van de hits gaan we door naar uh, ja, die windmolers. Gaan ze nou wel komen, niet komen? Wij hopen natuurlijk uh, van wel, maar wel bij IJmuidenver. Ja, uit het zicht natuurlijk. Uit hè. het zicht. Dat, uh, dat is sowieso wat, uh, wat moet. Nou, inmiddels is er in Noordwijk ook een, een paalzitactie gestart. En een groepje zandvoorters dat nou betrokken is geweest bij het paalzitprotest van vorig jaar bij Standpavillon Palassa, is nu bezig om in buurgemeente Noordwijk daar ondersteuning te geven. In navolging van Zandvoort heeft nu ook Noordwijk de paal op laten zetten. En die wordt daar ook bemand door vrijwilligers die protesteren tegen de plannen van minister Henk Kamp. Om windmolenpakken, parken, vlak voor de kust te plaatsen. Want dat willen we niet. Nee. Even vraag is is het dezelfde paal die daar staat? Nou, hij lijkt er wel verdomd op. Ja, volgens mij wel. Volgens ja. mij wel. Ik ben het niet 100 zeker, maar het zou best wel eens kunnen, ja. Nou, vijf zandvoorters hebben zich inmiddels aangemeld voor het paalzitten daar in Noordwijk. En daarmee laten ze zien dat Noordwijk niet alleen staat in de strijd... tegen het dichterbij plaatsen van windturbines. Ook nu weer zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk handtekeningen... onder de petitie te krijgen... Afgelopen maandag was Ron de Jong de eerste zandvoorter die de paal beklom. En later in de week volgden zijn echtgenote Emma de Jong van Middelkoop... Robert Kater en het echtpaar Wim Bart en Annemieke de Buizer. Want ja, windmolens ver uit de kust, die zie je niet. Maar ja, ze zouden dus niet in het zicht staan. En als je nu naar, uh, na, na, na, naar de zee kijkt in de avond... zie je daar een grote kermisattractie. Ja, ja, ja je ziet het toch hoe de Zeeman de maar dan worden ze 6. nog twee keer zo hoog... en ze komen nog dichterbij, hè? heb ik begrepen. Ja, dan moet je je voorstellen dat het, uh, het Palace Hotel... daarboven op de watertoren... en dan nog eens 30 meter erboven. Huh? Oké. Okay. <laughs> ja, dat is niet normaal. Nou, dat willen we niet. Nee. Maar we willen natuurlijk wel groene energie... want daar is iedereen natuurlijk wel voor. En dat kan bij -de Alleen We moeten alleen nog even minister Kamp daarvan uh, zien te overtuigen dat dat de oplossing is. En niet zo dicht bij de kust. Is all about the money, waarschijnlijk. Ja. ja. We zullen zien. Ja, ja, ja. We houden het in de gaten. En laten we hopen dat de uh, Fair gewoon door mag gaan. En wij gaan ook door met de lekkere muziek. Een disco-classic heb ik voor je klaarstaan. Hier is Sister Sledge, and Cut to Love Somebody. De Cor heeft een heel pak papier voor zijn neus liggen. En dat betekent volgens mij dat we het evenementagenda gaan doen. Klopt dat, Cor? Dat klopt helemaal, Rob. En jawel, want er zijn weer voldoende activiteiten de komende dagen in Zandvoorts. Ja, en ook een aantal andere activiteiten die al lopen... zoals de overzichtstentoonstelling van, van Frans Molenaar in het Sandford Museum. Die loopt nog tot, uh, tot 8 mei en het is heel leuk om dat even te zien... waar de, uh, Frans Molenaar allemaal aan mee heeft gewerkt. Hij was trouwens, uh, toen hij begon aan zijn carrière als uh, couturier was hij niet zo blij met zijn eigen naam. Want hij zei toen, ja, alle visboeren in Zandvoort heet de molenaar. Ja, ik heb het gehoord, ja. Nou, in ieder geval, uh, als u dat wilt zien wat hij allemaal gedaan heeft... Uh, dan is er een hele mooie overzichtstentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. En die is er nog tot 8 mei. Nou, vandaag was natuurlijk de KNRM reddingsbootdag. Dat is nog een half uur, maar ja, misschien dat het wat langer gaat duren. U kunt er nog heen, alleen de bootvaart niet, dat hebben we net gehoord. Die heeft een kleine storing en misschien dat hij straks wel weer... Uh, ze zijn er druk mee bezig met de reparaties. En het is ook altijd leuk om de boot in zee te gaan en eruit te zien halen. Het is altijd een heel spektakel. En wist je dat het een van de meest gefilmde en gefotografeerde evenementen is? Ja? Echt uh, ongelooflijk, Want ik krijg heel vaak oude filmpjes van die oude redboten. Nou echt, ik geloof dat ik er wel vijftig heb. En dat zijn degenen die ik al gekregen heb. Hè? Hoeveel hebben we er eigenlijk gehad van die redboten? Ja, we hebben er eentje zonder naam gehad. Dat was een roeiereddingsboot. En dat was een motorreddingsboot, Dudok de Wit... En dan hebben we de SL hebben we nog gehad. En dan hebben we de Annie Police, De AP. Dus we hebben de drie met een naam gehad. En daarvoor waren het echt roeiredingsboten. En daar uh, nou, was ook nog een, uh, een draaier vroeger bij betrokken. Die heette oortje. Weet je hoe dat komt? Nee. Nou, die zat op die boot, die was schipper. Ja. En dan moesten ze naar zo'n zo schip toe. En die heeft, uh, voorop had hij zo'n boegspriet. En die stond met kettingen gespannen. En dan was het nogal aan deining. En dan stond hij iedereen te instrueren hoe ze moesten roeien. En dan ging die boot ineens omhoog. En toen schuurde hij met zijn hoofd langs de ketting. Want het was heel koud. En toen is zijn oor eraf gegaan. Pff, en die lag in die boot. Oh nee! Nou, en het leuke van het verhaal van, van dat oor... Toen hij terugkwam, kwam hij dus op uh, het strand terecht. En toen zei de burgemeester, "Het is een met jou gebeurd? Ja, ja, ik heb een ongelukje gehad. En dan had hij een doek om zijn hoofd gebonden. En dat oor lag in die boot. Dus heeft de burgemeester heeft het oor meegenomen. Die heeft het op sterk water gezet. En dat heeft jarenlang in het raadhuis gestaan... Totdat uh, de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Want namen de Duitsers namen dus het uh, raadhuis over. En die vonden het maar niks dat er een oor daar in een potje stond. <laughs> okay, okay. <laughs> nou, dat hebben ze toen weggegooid. Oké, oké. Maar is, uh... hij kon er niet meer aangeplaatst worden bij. Nou ja, de, die, die, die technieken wat ze nu hebben, dat, uh, dat hadden ze toen nog niet. Nee. Nou, verder hebben we natuurlijk het uh, 5 mei uh, festival. En na het succes van vorig jaar zal in Zondvoort dit jaar... het tweede 5 mei festival plaatsvinden op het Gasthuisplein. Bevrijdingsfestivals zijn er sinds 1980 in onze regio, in Haarlem al onbekend. Nou, On-air events vinden het belangrijk dat het in Zandvoort uh, ook wordt gevierd op 5 mei. En die heeft dus een, een, ja, toch een leuk programma samengesteld. Van 12 tot en met 6 is er een rommelmarkt voor groot en klein. Dat is handig voor die mensen die dan met Koninginnedag met zo'n rotzak staan blijven zitten. En dat zijn er heel wat. En dat zijn, zijn er heel veel. Ja. Nou, en die, die kunnen dan uh, op 5 mei tussen 12 en 6 in de herkansing. En voor 250 kun je je aanmelden bij uh, www.onair-events.nl En weet je wat het mooie is? Bijna iedereen is uh, die dag vrij. Ja, want het is hemelvaarddag. Ja, dus je kan je rotzooi kan je verkopen en je kan rotzooi kopen. Maar het is meestal wel een leuke rotzooi. <lacht> het moet dan ook allemaal lekker uh, goedkoop zijn. Nou, Verder is er nog een uh, leuk uh, bandje staan te spelen op het uh, Gasthuisplein... tussen twee en acht... En van 12 tot 5 zijn er ook nog allerlei kinderspelen. Kosten zelfs uh, maar 3,50. En in het Wapen van Zandvoort kun je nog een uh, kaart krijgen voor een barbecue. Even kijken. dan hebben we nog op zaterdag 7 mei om 2 uur. Er vindt de opening plaats van het strandseizoen bij Vibe Events. Dat is dus bij uh, Tijn Akersloot. Ik moest dat even opzoeken, want ik heb nog nooit van Vibe Events gehoord. Nou, dat is bij Tijn Akersloot. Een hele middag vol met allerlei uitdagende en leuke gratis clinics... Van powerkaiten tot beachtennis en brandingsrechten, schatzoeken, Lekker glijden op een waterslide en nog een luchtkussen. Nou, een heleboel uh, leuke dingen te doen daar. Om nog een band spelen, 12. En er zijn lekkere specials bij Tijn Akerstad in de avond. Op 6 en 7 mei is het uh, Hankoek 12 Hours op het circuit. Nou, daarvoor worden twee Ubo-dagen gebruikt. En een Ubo-dag, dat is een uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden dag. Niet te verwarren met een andere aanduiding voor een ufo. Want een unidentified flying object wordt ook wel eens anders genoemd. Want het is ook een unidentified bright object. Hé, hey, kijk! Ja. Ja. Nou, en dat heet dus ook een ubo. En er zijn nog meer dingen voor een ubo. Dat is de Ultimate Bottle Opener. Die heeft ook de afkorting ubo. Ik, ik hoor hem aankomen. Maar want ik heb hem niet klaarstaan. Ja, dat, dat, <laughs> dat is jammer. niet. Ja, nee. ja, ja, ja. In ieder geval. handkoek dat is dus een, een bandenmerk. Net zoals Pirelli, wist ik ook niet. En even kijken hoor, dat is dan op 8 mei... hebben we nog het Japans Autosport Festival op het circuit. En met recht is dit het grootste Europese evenement... voor de liefhebbers van de Japanse sportieve auto. Het gele circuit en alle paddocks in Zandvoort staan in het teken van de complete Japanse auto scene. Nou, dat betekent dat het dus genoeg te zien is dus en te beleven voor iedereen die een passie voor autosport heeft. Of je nu met een standaardauto of een circuitauto komt, iedere sportieve Japanse auto is van harte welkom. Met meer dan duizend auto's in de, uit de club zien, een bedrijvenstraat en diverse activiteiten op de paddock in de baan. Dan worden alle takken van deze autosport in de hele wereld vertegenwoordigd. Nou, Even kijken hoor, dan heb ik hier nog, nog wat meer dingetjes. Maar dat, dat ga ik straks even voorlezen, want dat is een heel verhaal. Oké, okay, dankjewel Cor, ja. de evenementenagenda. De evenementen zijn na te lezen, ook op onze ZFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de ja. Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoorts.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 Dat je ook wat stilte is, want het heen kan niet zonder hem.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 heel goed werk, hoor. Ja, straks gaan we het nog even hebben over uh, 4 mei, hè. We gaan het straks nog even hebben over 4 mei. Wat er allemaal gaat. Oké, okay, dat straks bij CFM. Maar eerst de Kwai.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 Het geluid van Jamir Kwaai op de zaterdagmiddag. Heerlijk hè? Oeh. Ja, en dan uh, zijn we toegekomen aan, uh, aan uh, 4 mei. Want uh, op 4 mei, koor, dan herdenken wij. Ja, op uh, 4 mei is het programma voor de dodenherdenking uh, uitgebreid uh, uitgeschreven wat we allemaal gaan doen. Om 12 uur is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joodse Monument, inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de Jaak van Heemskerkstraat en de Dr. John G. Metsgerstraat. S'avonds om 7 uur start een speciale herdenkingsbijeenkomst... in de Protestantse Kerk op het Kerkplein. Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt alle inwoners van Zandvoort uit... tot het bijwonen van deze plechtigheid. Om half acht begint de stille tocht... en vanaf de Protestantse Kerk loopt de stoet via het Raadersplein de Haltestraat uit. Daar wordt overgestoken en loopt men via de verlengde Haltestraat een spoor over de volk onderlaan in. Aan het einde van deze straat gaat men dan rechtsaf de Van lennepweg op... en hierna loopt men rechtdoor naar het herdenkingsmonument... nabij de rotonde Van lennepweg de kerkklokken luiden van 19.45, kwart voor acht, tot 30 seconden voor achten. Nou, vanaf acht uur wordt twee minuten stilte in acht genomen... en na de stilte brengt de trompetist de last post ten gehore. Om drie minuten over acht volgt de officiële bloemlegging en een declamatie... en daarna is er gelegenheid voor de belangstellenden om bloemen bij het monument te leggen. Ja, Wat mij altijd opvalt, ik wou zelf op de Verlenepweg, dan dus zie je ze echt... Of voor acht uur zie je ze nog langslopen. Echt een strak schema wat ze dan hebben op die dag. Ja, dat doen ze altijd heel precies, hè. Dat is... Uh... Je er ook gewoond op de Verlet weg? <laughs> ja, het is... De ding, zullen, zullen ze het redden of uh, zullen ze het niet redden? Ja, ja, maar dat komt allemaal precies uit. Dat is, ja. uh, dat is heel knap. Daar heb ik me wel eens over verbaasd ja, dat het altijd precies op tijd is. Niet te vroeg, niet te laat. Oké, okay, ja, en dan uh, inderdaad naar het monument toe. Dat wat betreft uh, 4 mei, nou ja, op 5 mei, uh, dan, uh, dan vieren wij feest. Daar hebben we het uh, juist al een beetje over gehad. Eh? Ja, daar heb ik ook nog wat uh, informatie over, want uh, dit jaar is er voor de kinderen op donderdag 5 mei... niet alleen van 10 tot 12 een vossenjacht in het centrum, maar er is ook iets nieuws bijgekomen. Want kinderen tot en met 14 jaar die kunnen namelijk na deelname aan de vossenjacht... een rondje meerijden in een echt militair voertuig. Een aantal enthousiaste dorpsgenoten dat zich bezig had met het restaureren van oude militaire voertuigen... staan tussen 11 en 1 uur klaar op het Raadhuisplein om met de kinderen een rondje door het dorp te gaan rijden. Dat is natuurlijk prachtig. En kinderen tot en met 6 jaar die kunnen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. Nou, mocht je nou iets te oud zijn voor de Vossenjacht, maar wil je wel een rondje meerijden in een militair voertuig... dan kun je je aanmelden bij de instuiftafel op het Kerkplein. En als het nou slecht weer is, dan kunnen de ritjes niet doorgaan, want het zijn vaak open voertuigen... Maar dus niks bovenop Het wordt een beetje vochtig. Dus ja, in die stroom met de regen en met die kinderen, dat is natuurlijk ook niks. Nee. Maar laten we hopen dat het weer beter wordt. En Nico Schuider had al iets gezegd. Het wordt al wat beter. Want dat verdienen we wel, Oké, okay, ja, want uh, ja, ik denk uh, op uh, aansluiting op uh, 5 mei... dat op 6 mei toch heel wat mensen vrij zijn. Pakken nog even één dagje mee. Ja. En dan weer het weekend in. Dus dan zijn we wel weer een beetje toe aan een uh, mooi weer... Uh, voor aan la playa. à la playa. Oh, dus ja. Die, ja. Dat is niet. Hein? Die kunnen we ook straks gaan duiden, hoor. geen draaien. Geen enkel probleem.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 Het is tegenwoordig helemaal in, hè, dat thuiswerken. Best wel lekker, hoor. Ja, we ja. Af en toe genieten van het zonnetje. werk je op je balkonnetje met een uh, computer zitten? Het is beter dan op zo'n uh, zo smerig kantoor, hoor. Toch? Ja. Ik ben altijd bang dat ik op het balkon ga zitten. Dat ik in de regen ga zitten. Ja, ja, dat kan ook gebeuren. Ik we niet... Work From Home, de single van Fifth Harmony. Ja, dan zijn we weer aan het einde van het eerste, of tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je hebt nog even een tussenstandje van ons, te goed. Van de wedstrijd van de Veteranen 1 spelen vandaag uit tegen Heerlegom. Daar staat het op dit moment 0 tegen 1. Gescoord door Simon. Dus ze staan voor die heren, die veteranen. Yes. Yes. Helemaal goed. Wij vieren vandaag de verjaardag van Albert-Jan. Albert-Jan van harte gefeliciteerd. En deze draai speciaal voor jou.